Dit de Jong met het NOS-journaal. Het deur de Britse premier Cameron op... om onmiddellijk de procedure voor een vertrek uit de EU te beginnen. Dat staat in een resolutie die door het parlement werd aangenomen. Er staat ook in dat het Europese project nieuw leven moet worden ingeblazen. Een van de grootste voorstanders van een brexit, Nigel Farage... werd in het parlement uitgejouwd. In Brussel praten Europese leiders met premier Cameron over de brexit. Premier Rutte herhaalde dat de Britten niet te snel uit de EU moeten stappen. En noemt het onredelijk om de scheidingsprocedure nu te starten... vanwege de chaos en de totale ineenstorting op dit moment in Groot-Brittannië. Het gesjoemel met software van dieselauto's kost Volkswagen in de VS bijna 15 miljard dollar. Het is de uitkomst van een schikking met de autoriteiten... en mensen die een auto hebben met zulke software. Eigenaren krijgen onder meer een schadevergoeding tot 10.000 dollar. Vorig jaar september gaf Volkswagen toe dat het rommelde met uitstootwaarde van 11 miljoen auto's. Twee Moldaviërs hebben celstraffen van 7 en 15 jaar gekregen voor een fatale roofoverval in Winterswijk. Daarbij kwam in 2014 een man om het leven. De daders waren zijn huis binnengedrongen en bonden de man en vrouw vast. Hulp voor de man kwam te laat. De daders zeggen dat ze spijt hebben. De gemeente Tilburg mag buitenlandse bezoekers toelaten tot koffieshops. Staatssecretaris Dijkhoff maakt een uitzondering voor de Brabantse gemeente. Tilburg wil buitenlandse bezoekers van twee festivals toegang geven tot koffieshops als ze hun kaartje laten zien. Mensen van buiten Nederland zijn in principe niet welkom in koffieshops in de grensstreek. Op die manier moeten overlast en drugstoerisme worden tegengegaan. Het weer, plaatselijk nog een enkele bui, vanavond toenemende bewolking... vannacht wat regen bij minimaal rond 13 graden. Morgen trekken de buien weg en wordt het droog met wat zon... en een matige zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is de meeste vertraging op dit moment. Op de A7 van Zaandam naar Hoorn. Tussen Zaandijk en de afritavondhoorn heb je bijna een half uur op onthoudt. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en harningsveld giezendam 9 kilometer en een half uur op onthoud. De A15 aan de Rotterdam-Europort. Daar is een ongeluk gebeurd met vijf auto's bij Spijkenissen. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging valt wel mee daar. Op de A27 van Gorkum naar Almere heb je een kwartier vertraging tussen knopend lunetten en Beeldhoven. Komt ook door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 En zo dan gaan laat het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 be loved. I scooch up over closer, dear, And I wanna boy your ear oh oh oh oh I've been spending way too long checking my tongue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 Y acabar. Ese sufrimiento que te hace llorar. a sufrimiento mí no me importa que vivas con él porque sé que mueres con poderme ver mujer que vas a ser defíete para ver si te quedas o te vas si no no me busques más si te vas, yo también me voy.